Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen deels en ko! Een vrienden aan de reisbeelden morgen. Met wie zegt u? Ja, neemt u me niet kwalijk, maar ik heb het weer niet verstaan. Ah, meneer Nijf, goeiemorgen. Wat? U heet geen Nijf, hè? Wat vervelend. Nou, wilt u uw naam dan graag even spellen, meneer Nijf? N -E -E -F -E -E -F. N-E-E-F, E-E-F. Neef e verroest ben jij het, Neef Eef. Ik verstond als maar iets van nijf, zeg. Raar hè? Wat zeg je? Je komt eraan. Wat? Als dingen zie voor je belt ben je er niet. Zeg wie is dingen zie. Oh, dingen zie. Je weet niet meer hoe ze heet. Zeg maar hoe weet ik dan of ze belt? Blond met bruine ogen? Jo, wat schattig. En verder. Ja ja. Nou, dat klinkt ontzettend leuk, zeg. Ja. Mooie benen ook. En hoe kleedt ze zich? Nee, aan. Hoe kleedt ze zich aan? Zeg maar, dat lijkt me een verschrikkelijk leuk typetje, zeg. Is ze erg dom of zo? Ook al niet. Zeg nee, even, ik wil me nergens mee bemoeien, hoor. Maar waarom moet ik eigenlijk zeggen dat je er niet bent als ze belt? Dat begin je jezelf ook net af te vragen. Wat? Ja, dus dan zeg ik dat je wel even terugbelt. Ja, oké. Okay. Zeg, voor alle zekerheid, heb je wel haar telefoonnummer... Nee, dat dacht ik al. Maar dat vraag ik je dan wel even, hè? Wat? Nee, ik verstond je weer niet. Wat moet ik haar dan meteen even vragen? Nou, nee, zeg maar. Dat nou maar liever zelf even, hè? Goed? Ja, oké, okay, joh. Tot zo dan, hè? Ja, daar bedank ik voor, hoor. Dan bellen er per dag zo'n stuk of tien uh, dingensie, dingensies op. En die mag ik dan de hele dag iets vragen van... Uh, heeft neef even soms bij u zijn sokken laten liggen, en dan krijg je negen keer een snijdend neerval En één keer een ontzet. O, oh, jee, mijn moeder. Ik bedank. Tja, het is de roep van de natuur, hè. Die, die volgen ze, die ondieren. De natuur roept iets van... Oeh, oe, het is gebeurd. Dat is meteen van klatsklatsklanderen en klaar. Hè. Waar, waar ik bij sta. O, of, of, of ligt dan. Ik, ik lach eigenlijk meer, hè. Met mijn kop door het luikje, zeg, Als een muur. Bovenop Hilversum 3. En die vrouw ziet dat... Dus die begint te gillen. Menselijk maar. Het kost je je zaak hoor. Dat wel goed morgen. Morgen meneer Biels. Morgen ja. En, en, en lelijk als de nacht hè. Voddig. Oud. Oh, en voddig. Beetje ravelig, Hier en daar een pluk. Oude voddige rafels met hier en daar een pluk. Ja. Uh, voor mij dan hè. Die meiden zijn daar dol mee hè. Dat is hun alles. Die raken ervan in extase. Snap jij dat? Ja. Als je even zegt waar het over gaat. Over de dames. Over die malle meiden van Peperplas hè. Over die oude vollige rabel van ze. Hier en daar een pluk, hun poes, Wat ze hun poes noemen. <lacht> Natasha Lumila. Ja, ja, ja, wij, wij noemen de maatje. Ah, ja. goed. Hebben ze nog een poes ook? Ja, maar dacht, maar dagjes. De kampioen van Nederland. Of Europa of de wereld. Noem maar een dwarsstraat op, naatje Twee schelen ogen en hier en daar een pluk. Ja, maar, maar, maar, maar het is het ras, hè. Ja. Er schijnt een heel ras van te wezen. Ja, ja, ja, ja, je moet er niet aan denken gewoon, hè. Dat er mensen zijn die dat fokken, die lillekers, hè. Die telen die ondieren, je reinste rassenhaat kweken, zeg maar. Maar ze kunnen ervoor vragen hoor wat ze willen voor het morgen. Ja, allemaal ja. Ja. ja. En uh, wat had Hilversum 3 er ook mee te maken, zei je? Ja, daar, niks. Die had er niks mee te maken. Ja, daar lach ik alleen maar bovenop, hè. Schande voor de buurt, zeg. Hilversum 3? Nee, Naatje. De, de, de schande voor de buurt, Naatje. Die verzopen kat. Als dat uitlekt, zeg. Nou ja, mijn, my, mijn, mijk, mijk, mic, my, blur, blur, blur, blur. Wat? Ja, dat pannen? Als wat uitlekt? Ja, dan praat er niet over van hoe is. Loeres de lebbe van Gasmond de Labiel. Wat zeg je? V van Loeres. Loeres de lebbe van Gasmond de Labiel. Naadje. Ja, ik, ik begrijp het niet. Sorry. Ja, dat begrijpt niemand. Dat is volslagen over.